Uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. De stijging van tarieven in de kinderopvang blijft waarschijnlijk beperkt tot zo'n 8%, blijkt uit een steekproef van de NOS. Uiterlijk vandaag moeten kinderopvang melden wat de tarieven worden op 1 januari. De overheid trekt zo'n 250 miljoen euro extra uit voor toeslagen voor kinderopvang. Betekent dat de meeste ouders met kleine kinderen er per saldo iets op vooruit gaan. De brancheorganisatie Kinderopvang waarschuwt voor te veel optimisme. Zij verwacht eerder een stijging van 12 meer dus dan de 8 uit de steekproef. Een adviescommissie raadt de Franse president Macron aan de wet te veranderen... om Afrikaans erfgoed terug te geven. Macron vroeg vorig jaar aan experts wat er moet gebeuren met roofkunst uit Afrika. Zo'n 90 van het Afrikaanse erfgoed ligt buiten het continent... Volgens Macron zijn er wel historische verklaringen... waarom een groot deel van het culturele erfgoed... van Afrikaanse landen in Frankrijk ligt. Maar is er geen goede rechtvaardiging voor. Macron wil over vijf jaar een begin maken met de teruggraven. Bij een aanslag in het noordwesten van Pakistan... zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de politie ontplofte een krachtige bom op een drukke markt... waar vooral Sjaïtische moslims komen... Kort daarvoor probeerden drie zelfmoordterroristen... een aanslag te plegen op de Chinese ambassade in Karachi. De aanslag liep uit op een vuurgevecht... waarbij de drie aanvallers en twee politiemensen om het leven kwamen. Treinstations in Nederland krijgen er zo'n 25.000 fietsparkeerplekken bij. Dat meldt staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De meeste nieuwe fietsenstallingen komen bij Amsterdam Centraal... in een kelder onder het ei. Verder worden 15 fietsroutes aangepast of opnieuw aangelegd... zodat fietsers sneller kunnen doorrijden. Het weer, geregeld zon, maar vanuit het zuiden ook kans op een bui. Het wordt 5 graden in het noorden tot een graad of 8 in het zuiden. Morgen wisselvallig en kil met regen. En in de middag en avond mogelijk ook natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 van de herfst. Your love is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 6.9 CFR sous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 for your love.